Zo, dat staat er ook weer op. Um, Yvonne 150. Het is de 150ste... Ik heb mijn kauwgomtje uit mijn mond. 150ste uh, lezing alweer. Uh, ja, lieve mensen, uh, ook weer voor vanavond. Een hele goede avond. Mijn naam is Yvonne hagenaar Rattelband. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben... Met andere delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben. Want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Ja, en uh, zo hier en daar kijk ik wel eens een keer op het internet. En uh, zie ik dat er meer mensen hetzelfde doen als ik doe. En we hebben allemaal zo onze eigen taken, ons eigen stukje wat we zo bestrijden, niet bestrijden, zo bes, be, be, bestrijken, en, eh, maar in principe zeggen we allemaal hetzelfde. Ik vind het toch wel heel, heel bijzonder dat we met zoveel naar de aarde toegekomen zijn om dit, deze inzichten aan de mensen mee te delen te delen met onszelf, te delen met anderen. En het is toch iets geweldigs eigenlijk, hè? als je er zo op kijkt, zo naar de aarde kijkt, er bestaat geen toeval, de dingen vallen je toe, dat je nu net in deze tijd dat allemaal meemaakt, dat je van plan was om nu geboren te worden. Nu kon er van alles gebeuren. Nu kun je van moeilijke, illusies die je had over jezelf heen komen en kun je leven vanuit de kern die je in werkelijkheid bent ja, en ik wilde deze lezing eigenlijk ook een beetje hebben over niet zozeer zo, zozeer over het schijnlicht daar heb ik al genoeg over gesproken in eerdere uitzendingen eerdere lezingen maar toch ook over de vermeende kracht van, van dat kwaad, zou je het kunnen noemen, van dat schijnlicht wat toch ook weer zoveel mensen met zich meesleurt. Want hoe weet je dat nou? Dat kun je alleen maar voelen, dat kun je niet leren. Dat kun je alleen maar voelen door diep te denken in je eigen bewustzijn, vanuit je eigen kern te leven. Los te raken van alle illusies over jezelf. En los te raken van oordelen over anderen, of verre oordelen over anderen. Maar goed, laat ik beginnen. Ik ben al met mijn eerste zin begonnen. En dat doe ik altijd met zo ongelooflijk veel genoegen en plezier. En misschien wil je nu eventjes ontspannen en er even aan denken dat je... Alle beslommeringen van de dag kunt loslaten. Alleen als jij dat wilt. En dan kun je natuurlijk ook weer over nadenken. Dat als je het te erg wilt, dat je dan in je willen zit. En dan lukt het niet. Dan geef je daar te veel aandacht aan. Of te veel energie aan het willen. Maar gewoon de intentie hebben om je lekker te voelen. Gewoon. Het is heel eenvoudig hoor. Je hoeft het alleen maar te doen. Laat alles maar van je schouders afglijden. Zie het maar dat het van je afglijdt, wat er ook was vandaag. Wat er ook in je leven gebeurd is, sta altijd open voor een, voor een wonder. Weet dat er heel hard gewerkt wordt, achter de schermen zou je kunnen zeggen. Dat er hard gewerkt wordt om jou goed door dit leven heen te loodsen. Dus ontspan je even, zet je voeten naast elkaar op de grond. Voel de kalmte weer in jezelf, de vrede in je eigen hart. Dat kun je doen met de goddelijke ademhaling. Dat kun je doen door rustig in te ademen. En laat die ademmaars gewoon vanuit je voeten komen. Ga dan met je gedachten naartoe en adem maar rustig in. En als je die ademhaling... Neem je gewoon alle zorgjes mee die in je lichaam zitten. Alle spanning. En misschien heb je wel het idee dat er wat, eh, nou, wat partikeltjes zitten die een andere kant op staan. Neem ze maar allemaal mee en laat ze maar allemaal naar het licht van jou toe stromen. Net als een magneet al een naar zich toe trekt. Ga zomaar met je voeten op de grond, in je gedachten. Je ademhaling helemaal vanuit je voeten halen. En zo naar je hoofd. En hou die adem daar even vast. En ga zo weer door je lichaam en laat de uitademing in je zonnevlecht uit, uitvloeien. Start het daarin uit. En doe het nu maar nog een keer voor jezelf. Adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig weer uit. En doe het nog eens voor jezelf. Voor mij hoef je het niet te doen hoor. Ik doe het ook niet voor jou. Ik wil het je alleen gunnen om ook zo'n heerlijke ademhaling te doen. Ik was vorige week maandag voelde het me niet helemaal lekker. Maar ik ben gewoon op bed gaan liggen en ik heb gewoon diezelfde ademhaling toegepast. Ik had wat last van, ja, onder, onder mijn, uh, ja, een beetje bij mijn klieren zou je kunnen zeggen. Dan heb ik gewoon die ademhaling naartoe gebracht en boven naar mijn hoofd en zo die ademhaling weer naar beneden laten gaan. En daarbij bedacht dat die klieren, dat zijn dus een soort zeefjes hè, in je lichaam, maar dan ook werkelijk zeefjes waren. En ik visualiseerde me dat ik zeefjes, T-zeefjes in mijn hoofd had en ik gooide zo de rommel die daarin overbleef. Gooi de dik buiten mijn lichaam. Zou je kunnen doen, als je dat wilt. Weet dat het bij iemand geholpen heeft, die een, eh, ik weet niet, hoe het heet, een hele dikke hals, had links en rechts, een soort kroep, zo'n pseudo kroep, zoiets. Dat zou je kunnen doen. Ja, ik zei in het begin al, het verschil tussen het een en het ander, ja, je kijkt om je heen en je ziet het nu al, mensen hebben het lastig met het licht. Veel mensen kunnen niet met licht omgaan. Blemen dat degene die dat licht op een gegeven moment geworden is? Want dat kun je zelf ook. Misschien heb je eerst de pest aan het licht, dan, dan heb je daar last van. Heb je er behoorlijk last van. En op een gegeven moment in een leven, dan word je toch nieuwsgierig, ga je beter kijken. En op een gegeven moment denk je, nou, daar koester ik mij aan. Dat is heerlijk. En op een gegeven moment in een leven, of misschien wel dit leven, ben je zelf het licht geworden. En dan merk je weer dat diezelfde cyclus die je zelf hebt doorlopen, ook bij anderen plaatsvindt. Dus dat je mededogen kunt hebben met die mensen die het nog lastig vinden om in dat licht te staan, of tegenover dat licht te staan die het daar moeilijk mee hebben. In deze tijd, waarin het licht groter en groter wordt, waarin mensen in een andere, in een hoge trilling zullen gaan leven, dus ook met een hoger bewustzijn, en waarin, vrijelijk gesproken wordt over spiritualiteit over de weg, de weg van het midden die wij allen hebben te gaan is er ook de andere kant aan het proberen ja, proberen zijn stempel te drukken op het leven die andere kant, de zwarte kant wordt het ook wel genoemd en die kan behoorlijk van zich laten horen, maar stelt in feite niet veel voor. Alhoewel, er zijn veel mensen die het verschil tussen het ene en het andere niet, nog niet, kunnen maken. Ja, ik zei het in het begin al, Hoe weet je nu of het goed is of of het een schijn is. Waarheid is, een schijnlicht is. In feite is het niet zo moeilijk hoor. Nou, laat ik daar gewoon even een klein beetje tijd voor uittrekken in deze lezing. En het is, ja, het is ook moeilijk voor mensen. Hè? En daarom is er ooit, is er als voorzorg. In de kerken, in de traditionele kerken, ooit lang geleden bepaald, dat mensen dan maar helemaal niets zelf moesten geloven, maar het aan de kerken moesten overlaten. Nou, dat, dat was voor een lange tijd misschien wel goed, misschien wel juist, wie zal dat zeggen. In ieder geval, wij hebben nu begrepen in deze tijd, de laatste. Honderd jaar misschien, of misschien nog wel veel korter, dat we daar niets mee kunnen. En dat we er ook niet meer aan denken om dat ooit nog weer terug te geven aan anderen. Want we zijn zelf verantwoordelijk. En gelukkig ook maar. Want nu kunnen alle mensen zelf bepalen wat ze wel en wat ze niet wensen te geloven. Dat konden ze vroeger ook. In hun hoofd, gelukkig wel. En ze trokken zich niet samen van, van sommige leermeesters, sommige kerken. Maar voor de grote massa was het toch iets akeligs en ze liepen daar toch achteraan. En ze dachten toch allemaal dat het juist was. En we zien nu toch nog om ons heen in dit land, dat het toch voor veel groepen toch nog behoorlijk lastig is nu ze hier zijn komen te wonen, om zelf die verantwoording op zich te nemen. Ze zijn dat eeuwen zo gewend dat er voor hen gedacht werd, dat er voor hen in hun kerken zo gedacht werd, en dat ze dat konden opvolgen, net zoals de vrouwen hun mannen helemaal gehoorzaamden, dus ook niet zelf verantwoordelijk waren voor hun eigen denken, hun eigen doen en laten. Want daar komt een verandering in. En het is heilzaam voor vele mensen dat ze hier naartoe verhuisd zijn. Zodat ze inderdaad door een hele zware moeilijke periode heen moesten. En sommigen hebben hun hoofd afgewend. Maar toch, je wilt toch doorleven. En je wilt het beste altijd voor je kinderen. En het zal gewoon allemaal veranderen. In eigen verantwoordelijkheid nemen, in je leven. Want voor velen was het, liever voor hen was het toch maar om te geloven wat de kerkelijke of geestelijke leider zegt. Dan zijn ze er vanaf, zo lijkt het. Maar ja, er komt altijd weer een leven waarin ze toch zelf de verantwoording in hun leven dienen op te brengen. Dus uiteindelijk zal het afhankelijk zijn van anderen, niets opleveren, behalve dan een flinke dosis ervaring, die ook weer meegenomen kan worden, naar een nieuw leven hier op aarde. Om het dan nu, in dat leven, goed te doen, met alle verantwoording voor jezelf op te nemen. En voor jezelf te staan. En, wellicht ook vanuit je eigen kern te leven. Tja, wordt me wel eens gevraagd, maar hoe weet je nu of het goed is, of minder goed, of ronduit slecht voor jou? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig hoor. Alles wat jou dwingt, of manipuleert, of heel geniepig jou manipuleert, door te zeggen bijvoorbeeld... Nou, dan ga je daar toch gewoon gezellig heen, dat soort dingen. Dus heel filijne opmerkingen, daar zit, er geen, daar zit geen liefde in. En dat is ver van het licht afgedwaald, zou je ook kunnen zeggen. Hè? Zo eenvoudig is het nu. En als, het, als jouw bewustzijn, jouw trilling, zo is dat je deze woorden eenvoudig, eenvoudig, recht begrijpt. Dan voel je, dan weet je, weet je heel goed wat voor jou wel of niet goed is. Ik kan dat niet voor jou invullen, dat dien je zelf te doen. Ik kan je ook niet zeggen, nou, met die moet je niet in zee gaan, of met die juist wel. Want alle ervaringen dienen opgedaan te worden. Ook al zou het een ervaring zijn, waardoor je ziet dat iemand regelrecht de verkeerde kant op gaat. Als iemand dat wil, kun je niet anders zeggen dan, doe wat je moet doen. Maar als je begrijpt wat ik hier zojuist vertelde, als je, begrijpt, als je deze woorden begrijpt, dan weet je van binnenuit, dan heb je mij daar niet voor nodig, wat wel of niet goed is voor jou dan laat jij je nooit meeslepen door wie dan ook. Ook al zegt een man of vrouw dat zij een meester is, en vooral met een hoofdletter dus, en, en dat ze gesprekken hebben met die en met die, en, en natuurlijk met belangrijke engelen. Er zijn mensen die gesprekken hebben, maar die praten daar niet over, die laten het horen, die geven het aan je. En jij geeft daar iets voor in return, in uh, energie geef je daarvoor terug. Nou, daar kom ik zo meteen op. Maar het is altijd aan jou hoe je er mee omgaat. Je moet niets. Je mag alles zelf bepalen. Maar weet dat het zeer eenvoudig is om met de gevoelens van anderen aan de haal te gaan. Stel dat ik niet ethisch bezig zou zijn, dan zou het heel eenvoudig zijn om anderen te manipuleren, om maar vooral te doen en te zeggen en te laten wat ik zeg. Ik heb liever, liever is het mij, zoals je dat ook vaak hebt kunnen horen, dat je dit gewoon allemaal vergeet wat ik vertel. En dat je er later zelf op komt. Ik kom dat dus ook nu tegen met mensen dat vind ik leuk. Zo is het met mij ook gegaan. Ik heb ook gedacht dat het uit mijzelf omhoog kwam. Maar ik heb een geweldige leerschool gehad. Ik hoorde veel bij mijn mal van meditatie destijds. Ik heb ontzettend veel gelezen. Voor 1993, toen ik zelf een, een lichtervaring had. En daarom... En daarin ook begrepen, hebben hoe eenvoudig het is om, om, de, om, om met de gevoelens, de, ja, hoe, hoe zal ik het zeggen, om met dat wat je, wat je denkt te zijn, van de ander aan de haal te gaan. Je kunt heel gemakkelijk een ander beïnvloeden. Je kunt heel gemakkelijk een ander eh, hypnotiseren, als het ware. Nou, het is ook zo. Om daar ethisch mee om te gaan. Daar kun je over nadenken. Wil je dat niet? Of wil je daar toch mee in aanraking komen? Doe dat dan. Ik kan je toch niet tegenhouden. Ik kan je toch niet zeggen wat je doen moet. Ik kan je ook niet zeggen dat je moet leven zoals ik leef. Je moet leven zoals jij denkt dat het goed is voor jou. En anders niet. Dus om met de gevoelens van anderen aan de haal te gaan... Dat is het eh, bewustzijn van anderen mee te trekken, als het ware, om die mens te manipuleren. Om die mens uit zijn balans te brengen en om hem mee te zuigen, zodat hij of zij geen eigen mening meer heeft en zich moet vastklampen aan, aan ja, zijn veronderstelde heer, meester, meester is, weet ik het, of guru, of hoe je het noemen wilt. Ach, misschien nog wel wat, iets voor je om... Even over na te denken, een guru is iemand, trouwens iemand die de ander laat. En dat kun je zelf ook zijn. Je kunt ook de ander laten. Kijk eens hoe goed dat voelt om, om al, als je een beetje gehagge warm met iemand hebt, en je wilt je gelijk hebben of zo. Of, en eigenlijk, als je erover nadenkt, dan wil je dat gewoon helemaal niet. Maar kun je dan ook de ander laten? Ik denk het wel, hè? We moeten alleen ietsje verder nadenken. En dan kunnen we dat. Dan kunnen we zo over onszelf heen komen. Dat je vooral de ander zichzelf laat blijven. En graag alles door die ander zelf uit wil laten vinden. Als die ander zelf de keuze heeft om te kijken hoe ver die kan gaan met zijn gedachten. Want wat er aan inzichten gegeven wordt, of gedeeld wordt en hoe daarmee om te gaan dient de ontvangende partij, laat ik het zo maar even noemen zelf te weten en ik zei het je al, graag is het mij, de gever, de ander alles te laten vergeten wat ik zeg en zelf op die dingen te laten komen dus het uit zichzelf laten komen en dat kan ook want we zijn allemaal met elkaar verbonden en we hebben allemaal dezelfde Hetzelfde licht in ons, dezelfde oorsprong. We zijn allemaal goden. Dat die weg om naar het licht te gaan, bijzonder veel haken en ogen heeft, weten mensen wel degelijk. En dan vragen mensen mij wel eens: is het moeilijk om daarop te blijven? Nou ja, en nee wat er dagelijks risico's zijn. Ja, en nee. want dat is gewoon zo. Het leven hier op aarde, nou, je mag het een beproeving noemen. Dat is een leerschool. Iedere keer weer. Als je ergens bent, als je een inwijding hebt gedaan, zonder dat dat uiterlijk verton is, maar omdat je het weet diep binnen jezelf, dat dat gebeurt gewoon, dan vergeet je je leven niet meer. Dan weet je dat je een stapje hebt gezet op de weg naar je eigen evolutie. En je weet ook dat er dan weer dingen op je weg komen om te kijken of je stevig genoeg staat. Heb je nog steeds dat vertrouwen? Of moet er maar niet dat gebeuren en je kukelt daar weer naar beneden? Dus dagelijkse risico's. Ja, en nee. Wees maar blij dat er zoveel op je pad komt. Dan kun jij zelf bepalen of je stevig staat of niet. Of dat je iedere keer een huilen uitbarst. Of dat je iedere keer eh, nou, klagerig bent. Of iedere keer zegt ja, maar de ander. Enzovoort. Maar dat je er goed over nagedacht hebt. Gewoon lekker in jezelf. Terwijl je eens een keer op een stoeltje zat. Of misschien in de auto of in de trein. Of dat je eens een lekkere wandeling aan het doen was. En dat je daar over nadacht. Ja, er zijn inderdaad ook schijnlichten, als ik het mag zeggen, om een onderscheid te maken. Mensen die hier op aarde zijn, die wellicht van het licht gehoord hebben, en daar ook ver ingekomen zijn, maar die toch op de een of andere manier het niet hebben kunnen pakken, het uit hun handen hebben laten glijden. Uh, je zou ook kunnen zeggen, die gevallen zijn. En ik was daar een keer tijdens een van mijn huiskamerlezingen over aan het vertellen. En toen werd de vraag gesteld of ik ook wel eens gevallen was. Nou, ik heb daar wel eens een lezing over gegeven, want ook dat hoort er allemaal bij. En ik kon dus... Nou, met alle glorie zeggen, ja dus. En daar had ik ook in kunnen blijven zitten. Alles is vrije wil. Dan was ik niet anders geweest dan vele anderen. Die net als, nou, die net deze als of, en die in de herinnering wie ze eens waren, vast wilden houden. Met alle macht die ze in zich hadden. Om dan de wanhoop in zichzelf te voelen dat het nooit op die wijze kon. Dat er weer van voeren af aan gedacht en beleefd diende te worden. Maar waar velen dan geen zin meer in hebben en denken dat het allemaal weer vanzelf terugkomt, of dat ze dachten dat ze er al waren en in hun arrogantie anderen gingen vertellen. Dat zij het allemaal wisten. Dat zij nu jou allemaal de waarheid gaan vertellen. Want ze krijgen het van zulke grote geesten en van zulke grote... Nou, en noem maar op. Het is tragisch, het is triest. En velen denken dan dat je er dan niets aan hoeft te doen, dat het allemaal weer vanzelf komt. Nou nee dus. Het leven is behoorlijk hard aanpoten, is hard werken. En toch ook weer niet. Maar toch zeg ik, het gaat niet vanzelf. De weg naar jezelf, zelfkennis. En waar je dus alles kunt vinden. Van metafysica tot, nou, noem maar op, helderziendheid, heldervoelendheid, helderhoorendheid. Het zien van aura's. Nou, Je mag het noemen zoals je wilt, maar... Dat is dan gewoon voor je weggelegd. Het gaat niet vanzelf. En dat kan ook niet. Je kunt niet zomaar ergens iets openbreken. Om het dan te zijn. Want dan verbrand je jezelf. Maar ik begrijp dat het voor sommige mensen ontzettend moeilijk is. Om weer terug te komen. Als ze zelf gevallen zijn. Er is dan het Diep respect van mij uit voor die anderen. Omdat ik het zelf ook een keer heb meegemaakt. Die anderen die toch manmoedig proberen en er niet meer in slagen zich terug te brengen naar die trilling waar ze in hebben gezeten. Het mededogen vooral omdat die pijn dat ze eruit gevallen zijn zo vreselijk is en het verdriet om wat eens eens was. Paslot hadden ook zij zich de weg van het innerlijk eigen gemaakt. En nu moesten ze dat weer doen. En hier past slechts een diep bewogen mededogen. Maar laat ik verder gaan. En af en toe hoor je wel eens een klikje in de vorige lezing ook. En ...dan komt er iets tussendoor waar ik eventjes mijn aandacht aan moet schenken... ...of moest wel eens wat of ik neem een slokje thee. Maar laat ik verder gaan. Eventjes dus over mezelf vertellen. Een hele lange tijd gebeurde met mij dus ook zoiets... ...waarvan ik dacht... ...nou, mooi niet hoor, dat in dit geval de ander altijd onschuldig is. De ander is niet schuldig. Dit hield ik nog even vol, want ik vond dat ik in mijn recht stond... En s'avonds, vlak voor het naar bed gaan, sloeg het toe. Er gebeurde iets, en dat is niet belangrijk om het weer te herhalen, als je echt nieuwsgierig bent, zoek je het maar terug in een van de vorige lezingen. Er gebeurde dus iets waardoor ik op dat specifieke moment absoluut zeker wist dat ik, nou, laten we het woord gevallen maar weer noemen, dat ik gevallen was. Om het maar zomaar even te zeggen. Want hoe kun je het anders uitleggen? Het was te voelen, voor mijzelf, voor mijzelf. En dat gevoel is bijzonder onaangenaam. Ik kan het niet eens uitleggen, dat is zoiets schrijnends, zoiets ergs. Dat is de kundalini energie die zich naar beneden laat vallen, door de gedachten die ik had. Zo vonden het en ik was op dat specifieke moment, omdat ik te ver in mijn boosheid zat, niet meer bij macht om het terug in de oude stand te plaatsen. Er komt nooit een totale val hoor, want dan moet je het wel heel erg bond hebben gemaakt. Dan moet je er wel heel erg lang uit zijn. Want je zou kunnen zeggen dat het bewustzijn met... Kleine haakjes vastzit aan de kundalini-energie. Dus je kunt op een gegeven moment wel vallen, maar je valt niet helemaal naar beneden. Toch was dat op zich al bijzonder onaangenaam. Ik wist het. En ik besloot eerst, praktisch als ik ben, de gewone maatregelen te nemen die er genomen dienden te worden daarna pas de tijd te nemen om alles te mediteren. <kwijnt> en eigenlijk bij het her, overnieuwd herdenken hiervan krijg ik dus een, een hoest, omdat je, dat je, dan in een, dat je je laat gaan in die energie. Die, en dan moet je hoesten van een andere energie. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Toch kwam er weer kwam er het gevoel van het onaangename gevoel hè, van gevallen te zijn. En ik wist dat het hele proces van bewustzijn weer opnieuw beleefd diende te worden. Iets waar ik jaren over heb gedaan, behalve dan dat het in 1993 bij mij als een, een klap, als een donderslag helder hemel, hemel mij duidelijk werd. Het diende toch opnieuw beleefd te worden. Dat heb ik dus in een meditatie gedaan. En alles volgde zich simpelweg op en het oude gevoel van, de, van die bepaalde trilling was weer daar, ik was weer terug. Ja, natuurlijk, was het de ander vergeven, mijzelf vergeven, zodat je ook de ander kunt vergeven. En weer opnieuw de hele riedel. als ik zo oneerbiedig mag zijn om alles weer opnieuw te bemediteren. Dan was het ook mogelijk om weer terug te komen in de trilling, van de trilling die in mijn leven bepalend was en is, en was ik terug naar wie ik was, ben en altijd zijn zal. Dit heeft niet meer dan een paar minuten gekost, maar misschien ook wel één minuut, ik weet het niet precies, maar het heeft een enorme indruk achtergelaten. Dit gevoel in die andere, toch lagere trilling, wilde ik nooit, maar dan ook nooit, nooit meer. Juist, en juist om daarover na te denken, en alles te overwegen waar je mee bezig bent, en alle gedachten onder de loep te nemen, was voor mij toch een enorme genoegen. Te bemediteren, te overdenken, dat het niet in het willen kon zitten en dat het bemediteerd diende te worden. Ik kon niet anders dan hierover nadenken, over het hele proces nadenken. En het heeft niet met angst te maken, niet met arrogantie of de wens te maken weer absoluut nu terug te moeten in die trilling. Het had te maken met het zeer onaangename gevoel waar ik mijzelf in teruggegooid had en waarin de ander toch door mij veroordeeld was. Dus ja, ik kon uit de ervaring zeggen dat het mij een keer gebeurd was. En dan, omdat ook deze ervaring beleefd was en begrepen was en geaccepteerd was door mijzelf, de totale compassie mededogen voor anderen te hebben, die zich niet meer terug konden halen in hun hogere in hun ander bewustzijn. De liefde te voelen voor die mensen, die het niet meer terug konden halen, niet te voordelen, en als onkundig te bestempelen, maar het respect, maar het respect te hebben, voor hen te hebben, dat het hen niet gelukt was. Het valt ook waarlijk niet mee. Weer jezelf te moeten onderzoeken en de weg terug te moeten maken. Maar toch, en ik zeg het met alle ervaringen in mij, de weg terug naar het liefdevolle gevoel was al een keer gemaakt en derhalve bekend. Dat is ook de reden dat het zo kort geduurd heeft om weer terug te komen in die, in die trilling. Maar nogmaals, ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die het niet kunnen opbrengen. En wellicht ook wel kwaad worden, kwaad op het licht, kwaad op anderen, kwaad op zichzelf natuurlijk, dat het niet meer lukt. En we kunnen met elkaar daar mededogen voor opbrengen. Geen medelijden, hè? want de mens is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Daar heeft niemand, geen enkel voorval dan ook, de schuld van. Het is de mens zelf die bepaalt. Altijd. Toch, en het zei ik in het begin al, toch zijn er ook mensen die van het spirituele geproefd hebben en veel willen overslaan. En mocht je geïnteresseerd zijn, ook zijn hier enige lezingen over gegeven. En wel in het begin van de uitzendingen van de Indigo Soul Station. Er wordt veel, door hen veel gelezen. Ze weten hun hoop. Ze denken ook veel te weten. En misschien weten ze het ook. Maar hebben ze dat wat ze gelezen hebben ook tot zich genomen? Het zijn geen levenservaringen. Hebben ze het werkelijk begrepen? Of is het zo dat ze het spektakel de voorrang gaven? Of wellicht nog vervelende de arrogantie van zichzelf nog niet hebben onderzocht? En daardoor tegen het licht aangelopen zijn... En het licht de schuld gegeven hebben van hun eigen arrogantie. Het lastig vinden om bij het licht te staan. Nooit ben ik ergens tegen. Ik vind zelfs dat mensen moeten doen wat ze willen doen. Tot slot... Wij leven hier op deze aarde, met de wil, met de wet van de vrije wil. We dienen ons te realiseren, echter, dat er om ons heen van alles gebeurt. En dat, en dat wil niet zeggen dat je daar maar bang voor moet zijn, of in een hoekje moet gaan zitten, of niets moet doen. Maar dat betekent wel dat je alert, en soms wel uiterst alert, waakzaam dient te zijn. Stel dat jij veel cursussen doet, en als je dat wil, dan ben ik niet op tegen hoor. Maar stel, nee. blijf jij in al deze cursussen? En met goeroes en meesters al, al wat niet. Kun jij bij jezelf blijven? Of denk je dat je bij jezelf blijft? Kun je waarlijk zeggen dat jij jezelf volgt en niemand anders? Dat jij datgene volgt wat diep uit jouzelf komt. Dus niet die ideologie van een ander of van anderen. Moet jij van alles tekenen om vooral die waarheid bij jou te houden? Mag je het met niemand delen? goed. Wees alert. Maar vervolg gewoon je leven en doe wat je moet doen. In deze tijd, juist in deze tijd waar het licht groter en groter wordt, komt ook die zwarte kant, die negativiteit naar buiten. En laat zich horen. En weet dat veel van deze legiteit, negativiteit ook tot uiting komt bij mensen die zich spiritueel wanen en die schermen met de namen van engelen, intelligenties uit de astrale wereld of de kosmos. De mensen die werkelijk toegang hebben, nogmaals, noemen dat niet. Die brengen dat naar je toe. En die delen het gewoon met je. Zonder enige poespas. Dus let op naar mensen die dat dus op een andere wijze doen. Die zich spiritueel wanen. En die schermen met deze engelen. En je zou kunnen zeggen: dat dat toch allemaal niet zo erg is. Als dat hun weg is, dan is dat toch goed. Dat is ook zo. Als dat jouw weg is, dan is dat goed. Dan ga je gewoon die weg op. Maar ze kunnen een hele hoop mensen de andere kant op trekken. En juist jij zou die ene kunnen zijn die verschil uitmaakt in, de, in het evenwicht op aarde. Het evenwicht tussen het goed en het kwaad. Stel je dat eens dus voor... Dat jij dat uitmaakt. Nou, dan kun je inderdaad zeggen, dat is allemaal niet zo erg. Maar dan zeg ik toch, maar toch. Ze kunnen met hun zogenaamde geestelijke hoogte veel schade aanrichten. En er zijn mensen die zich aan deze figuren vastklampen, die het niet eens in de gaten hebben. Deze zogenaamde spirituele leiders, want velen noemen zich zo, hebben een vaste grip op hun, vaste grip op hun toescha, toe, toehoorders en scheppen veel al op dat ze of grote bedragen kunnen binnenhalen omdat zij wat ze zeggen dat dat, dat waard is, of weer het tegenovergestelde iedere keer naar buiten brengen alles gratis te doen, om daar die gulden middenweg tussen te vinden, zou je kunnen zeggen, en het is mij opgevallen, dat zulke mensen daar steeds maar weer de nadruk op leggen. En ondanks dat er gezegd wordt dat nergens geld gevraagd wordt. Dat zij iedere keer benadrukken dat ze het allemaal gratis doen. Praat er dan niet over. Er kleeft ook een enorm gevaar aan het gratis doen. Je kunt daardoor de ander aan je vastmaken, vast laten klampen. Die ander voelt zich horig, want hij geeft niets in in return terug, en voelt zich verplicht om bij deze mens te blijven. Die geeft hem zoveel, denkt hij dan, en hij maakt zich afhankelijk van, van die zogenaamde spirituele mens. En soms kunnen ze nog wel verstandige dingen zeggen ook, daarom is het ook zo ontzettend moeilijk, om dat onderscheid van mensen te laten zien. Natuurlijk kun je erover nadenken wat het beste is. En ook hier op het internet en hier op Indigo Soul Station is alles gratis. Je mag, als je dat wilt, abonnee worden van deze online radiozender, maar het hoeft niet. Je kunt er naar luisteren als je dat wilt. En het is allemaal vrij. Maar je kunt er ook over nadenken om iets terug te doen, als je hiernaar geluisterd hebt, terug te doen voor anderen. Dat je besluit om van nu af aan alleen nog maar positief te zijn. Of dat je besluit is iemand te helpen in je omgeving. Dat is ook terugbetalen. Dus, dat jij dus met anderen jouw inzichten gaat delen. Dat is, dan wordt er een energie teruggegeven en dat kan ook van alles zijn. De eigenaardige van mensen is dat als de mensen iets teruggeven, ze de stof, de inzichten, werkelijk waardevol vinden. Dat kan in tegenspraak zijn met wat ik hiervoor zeg, maar... Voel in jezelf wat het met je doet. Met een kleine vorm van energie blijf jij zelfstandig. Blijf je altijd verantwoordelijk voor wat je hoort en word je niet gemanipuleerd en het geeft klaarheid. Die energie kun je dus ook teruggeven door voor anderen te zorgen. Want als je voor anderen zorgt, zorg je ook voor mij. Zorg je ook voor jezelf. Terwijl als er luid geroepen wordt dat alles gratis is. Dat het een plicht is en dat dat zo hoort en dat het niet anders kan. Dus het tegenover elkaar zitten. Dus het, tegenover, het tegenover zitten van elkaar in de fysieke wereld is de kans ongelooflijk groot. Dus dat je zo tegenover elkaar zit. Is de kans ongelooflijk groot dat de ander jou als goeroe gaat beschouwen of als een meester of hoe je het ook noemen wilt. De arrogantie komt al snel om de hoek kijken en die mens voelt zich dan ineens ook groter en groter worden zonder dat dat op spirituele wijze tot stand komt. Het ego wordt gestreeld en het is een schijnwerkelijkheid. En we weten nu toch werkelijk allemaal dat dat een illusie is. Zelfs als je gaat nadenken over Jezus, zou je kunnen zeggen, zoals mensen dat ook wel gezegd hebben, maar Hij gaf toch ook alles gratis? Nee, dus. Hij kreeg daarvoor terug kosten en inwoning. kleding soms en wat dan niet meer. Maar goed, laten we er niet al te veel gewicht aan besteden over al deze dingen. Er is nu genoeg, genoeg over gezegd en zelfs in een van mijn vorige, vroegere lezingen genoeg over gesproken. Waar je dus wat dus helemaal goed is wat je zou kunnen doen. Ik heb het al vele malen eerder gezegd. Dat zijn dus de lezingen destijds van Malva. Uitgesproken de Lex -persoon. En dan kun je kijken op www.lichtsferen.com je kunt ze downloaden. Nou, dat je eerst even laat zien wie je bent. Nou, dan ga ik nu hierna eventjes een slokje van mijn thee drinken. Hmm. Maar waar het op neerkomt is, let goed op aan wie jij je ziel en zaligheid geeft, voor wie je je openstelt, zo zeggen de mensen, hè? maar het is zo waar. Let goed op met wie jij jouw energie deelt, aan geeft, en dat is niet alleen op het spirituele gebied, maar het grootste spirituele gebied wat de mensheid kent, het seksuele omgang met elkaar, wil je dat met anderen doen, nou, ben je vrij in, daar ga ik niet over. Maar let op aan wie je jouw energie geeft en let op van wie jij het ook weer terugkrijgt, dat blijft lange tijd bij je. Als je gemeenschap met anderen hebt of met een ander hebt, let op aan wie jou, met wie je jouw energie deelt. Let op van wie je die energie terugkrijgt. En wil je die energie bij je dragen? Daar kun je over nadenken. Wij mensen hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde trilling. Er zitten verschillen en dat is helemaal niet erg, maar we kunnen het wel voelen. Als we daar de moeite voor onszelf voor nemen, zonder de ander te willen benadelen of te willen veroordelen, maar de ander indien nodig, met mededogen, te bezien, te bekeken. Het is niet zo dat je per se met iedereen om zou moeten gaan. Dus ja, ook dat het is niet een waarschuwing, maar iets waar je over na zou kunnen denken in jezelf. Niks moet, alles mag, zou je kunnen zeggen. Maar je bent altijd zelf verantwoordelijk voor jouw leven. En vooral voor het leven van je medemens. Ga er goed mee om, zou ik zeggen. En als je, zoals ik al eerder zei, toch iets terug wilt doen, naar het luisteren van deze lezing. kijk om je heen. Kijk wie jouw hulp kan gebruiken, wie jouw liefde kan gebruiken. Er zijn zoveel eenzame mensen. En misschien willen ze het niet eens meer, dat je je hand op hun schouder legt of hand op hun hand. Zozeer zijn ze vervreemd van hun medemensen. Maar heb geduld met je medemensen. Kijk eens met andere ogen. Kijken en niet kijken zijn ze, ze in het verre oosten. Dus naar een ander kijken alsof je, alsof je de ander niet met de ogen van nu ziet, maar dat je er doorheen kijkt. Dus vanaf hier, zo'n paar centimeter voor jezelf, tot een afstand van 300 meter. Dan zie je heel iets anders. Dat is een wijze van helder kijken naar iemand. Het is ook de manier om te leren om de aura van een ander te, te zien. Eerst een heel klein beetje en later wat meer. Nou, ik heb toch nog wat minuten over, maar ja, ik wil dat er toch hierbij houden. Het was me weer een genoegen, lieve mensen, om deze lezing te maken eerst, en ja, met jullie te delen. En mocht je ze nog een keer terug willen beluisteren, dat kan nog een weekje op Indigo Soul Station. En daarna worden ze neergezet op de website van Marja Oosterman, die je dus ook op de tweede zondag in de maand kunt horen, in een gesprek met mij. Dus op www.diezijn.nl en dan kun je komen, en dan kun je dus ook komen via mijn website www.yhra.nl ja, Bedankt voor het luisteren. Ik weet niet meer of ik dat al gezegd heb. Bedankt daarvoor, want niets is vanzelfsprekend. Je mag me altijd mailen, als je dat willen. En graag voor jullie allemaal weer een heerlijke week. Nou, en als wat op je pad komt, stijg er bovenuit. Blijf in die liefde van jezelf zitten. Laat jezelf niet naar beneden tuimelen. Maar als je valt, denk dan aan zo'n zo tuimelaartje, zo'n zo speeltje voor kleine kindjes. Als je daar een zet aan geeft, dan, dan kukkelt hij om, maar hij richt zich ook weer op. En dat kun jij ook in je leven. Ik heb het gedaan, dus jij kunt dat ook. Tot ziens en graag tot volgende week. Dag!